Twee uur. Dit is Jeroen Kama met het NOS Journaal. Het verbod in de VS per direct weer mogelijk te maken is door een federaal hof van beroep afgewezen. Daardoor blijft het voor reizigers uit zeven moslimlanden met de juiste papieren verlopen gewoon mogelijk om naar de VS te gaan. Een lagere rechter in Seattle bepaalde gisteren dat het inreisverbod moest worden opgeschort. Trump haalde hard uit naar de rechter die dat besluit nam en er ging in hoger beroep. Het besluit van het federaal hof betekent nog niet het einde van de beroepszaak. De inhoudelijke kant van de zaak heeft het hof nog niet behandeld. En daarnaast lopen ook nog andere rechtszaken tegen het inreisverbod. In Turkije heeft de politie 400 vermoedelijke IS-aanhangers opgepakt, onder de arrestanten en buitenlanders en mensen die verdacht worden van het plan, plannen van aanslagen, melden Turkse staatsmedia. Bij invallen in Ankara zijn 60 verdachten gearresteerd. Maar ook in Istanbul, Izmir en andere steden zijn invallen gedaan en mensen opgepakt. De Turkse regering houdt de Islamitische staat verantwoordelijk voor een aantal aanslagen in het land. IS claimde de verantwoordelijkheid voor onder meer de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul. Daar werden op aliasavond 39 mensen doodgeschoten. In Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de grens met Afghanistan. Huizen raakten bedolven onder de sneeuw. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Ook delen van Afghanistan hebben te maken met problemen door het winterse weer. In het noorden zijn de afgelopen dagen zo'n 20 mensen omgekomen door lawines, ingestorte daken en ongelukken. De man die vrijdag bij het Louvre in Parijs militairen aanviel met een kapmes en daarna werd neergeschoten, is buiten levensgevaar. Volgens het Frans OM is hij ook fit genoeg om ondervraagd te worden. De Egyptenaar van 29 viel bij het museum militaire aan... terwijl hij in het Arabisch God is groot riep. Hij werd daarna beschoten. Het weer, het is bewolkt en nevelig. Soms zal het wat motregen in het midden en zuiden ook af en toe zon. En het wordt een graad of acht. Ook morgen bewolkt en af en toe wat motregen. komende week wordt het kouder. Dit was het... En... DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Zondagmiddag bij CFM, jawel. Uit de tachtig, hoorde je de lekkere zingel van Rotsvoorts. Dat was de Cutly Toy. Het is 6 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Tolweg 10A. En wie zijn we? Albert-Jan en ikzelf. Met Zandvoort op zondag. Goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Wederom drie uur live vanuit het Mediapark aan het Tolweg 10A... Zandvoort op zondag. Zo is het. Nou, we hebben er zin in. En we gaan weer van allerlei dingen uh, de revue laten passeren. En natuurlijk daaronder de vaste uh, uh, uh, items. Zoals er zijn rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er is alweer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp. Zandvoort. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Het weerbericht. Ja, het zonnetje ontbreekt erop. Dat klopt het ja, niet. Een beetje, beetje koud ook. Dat klopt ons niet. En we zijn een beetje grieperig en dat soort dingen. Dus het weerbericht klopt niet helemaal. Maar hoe het wel wordt, dat hoort u allemaal om half drie... tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week die luistert deze week naar de naam Herbie. We hadden een Vienna vorige week. Maar tot onze grote vreugde kunnen we u mededelen... dat die e-mails een thuis met een, met een tuintje heeft gevonden. Dus van, we hebben dus vandaag weer een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Herbie. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort... Kort over vier hebben we natuurlijk Pit Report. We gaan, uh, we gaan uh, even stilstaan bij de Le Mans, uh, 24 uur van Le Mans die eraan zit te komen. En we hebben natuurlijk ook nog nieuws vanuit de wereld van de Formule 1. Verder natuurlijk sport kort en volgen we voor u de voetbal-eredivisie. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Wat klinkt hier lekker zo, uh, Albert-Jan. We hebben het straks nog lachen met gedicht. <lacht> wwwzfm livenl kan je live meekijken. En hier is Jocelyn Brown. Het blijft gewoon lekkere muziek. Zo voor de zondagmiddag een Klassieker. Jocelyn Brown hoor je en Somebody Else is Sky. ZFM niet alleen 24 uur per dag op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En de digitale kijkers via XGO gaan naar kanaal 40. 24 uur per dag de laatste nieuwtjes en het geluid van CFM op CFM TV. Met dit soort muziek krijg je echt weer zin in de zomer. Hè? Zin in zon, zee, strand en CFM Zandvoort. Uiteraard op de radio 106.9 FM ook van de zomer te ontvangen op het strand. Heerlijk genieten van lekkere muziek en het mooie weer van van de zomer. Als dat eraan gaat komen in ieder geval, uh, Albert Jan? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, toch? Ja, wel. Ja, ja daar ben ik voor te vinden. Het zal zoveel nieuws nu. Uh, in het heel kort, want het is niet zoveel nieuws. Nee, hè? nee valt tegen. Allereerst Ted Saunier is de nieuwe trainer van SV Zandvoort. De kogel is door de kerk. Afgelopen woensdagochtend maakte voorzitter Jan van der Leden bekend... dat SV Zandvoort een nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld. Zandvoorter Ted Saunier uh, neemt vanaf volgend seizoen... de selectie van de Zandvoortse voetbalvereniging voor zijn rekening.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 Wij verwachten dat Ted Saunier uh, een voor uh, ons perfecte trainer is. Niet alleen voor de hoofdmacht, uh, maar hij denkt ook mee vanuit de jeugd. De basis van elke sportclub. Door de ruime keuze aan sport en spelletjes vallen er, vaak, uh, vallen er veel uh, al af. En uh, elk jaar, en dat is zonde al dus van de leden. Saunier zal alvast uh, aan een nieuwe staf moeten werken... om aan het begin van de volgende seizoen beslagen ten eis te komen. Live beelden van raad- en raadscommissie. Vanaf komende dinsdag kunnen Zandvoorters de raads- en raadscommissievergaderingen live via de pc volgen. Er kon al jaren geluisterd worden... maar nu komt er ook in beeld de beraadslagingen live te volgen. De gemeente Zandvoort heeft onlangs een zeer geavanceerd... videosysteem laten installeren waarmee het mogelijk wordt... om live beelden zonder regie via internet aan te bieden. De camera's zoomen in op de spreker... van wie de intercom is ingeschakeld tijdens de vorige raadsvergadering is met het systeem proefgedraaid en nu kunt u dus thuis ook meekijken. Op de agenda staan belangrijke onderwerpen... waaronder het vaststellen van de kaders... voor een nieuwe algemene eh, plaatselijke verordening. De verordening starterslening, gemeente Zandvoort... de verlenging van de huisvesting van de statushouders in de Spalier... en de toeristische visie 2017 van het college. U kon altijd al meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad... en de raadscommissies van Zandvoort via de gemeentelijke website... Nogmaals maar met ingang van dinsdag 7 februari kunt u ook meekijken op de website www.zandvoort.nl www.zandvoort.nl met de vergadering. Ook als inspreker komt u dus in beeld. De vergadering in de raadzaal begint aanstaande dinsdag om 8 uur en de atree is via het bordes op het raadhuisplein. Een agenda is ter plaatse aanwezig en tevens bestaat er de mogelijkheid om tijdens de vergadering van de raadscommissie in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen... dan moet u maximaal 24 uur voor aanvang van de vergadering dit melden bij de Griffie. Er worden maximaal drie insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen... in één bijeenkomst toegelaten. Dus niet alleen uh, uh, geluid, maar nu ook beeld. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, eruit gaat zien, uh, Albert-Jan. Ja, gaan we dit nog even kijken op uh, www.zandvoort.nl Jawel, de live helder van de vergadering nu ook via de gemeentelijke website dus te ontvangen. En hier is de zingel van Boyzone. We gaan het nog even rustig aan doen met Love Me For A Reason. En zelfs bij collega Vos gaan de voetjes van de vloer bij deze plaat. Ja, ja, ja. Lekker meedansen met deze van Jimmy Bohorn. Onder meer bekend geworden van de singles Pank. Spank. En ook, dit was een hele bekende, je hoorde Dance Across the Floor. Jawel, luisteraars op 106.9 kunnen op dit moment niet luisteren naar CFM. Nee, -Jan. Dat is al een, een paar dagen het geval, luisteraars en kijkers. En we willen jullie toch even, even een update geven over de stand van zaken. Uh, de, de, de, het ligt niet bij ons, want uh, Ziggo heeft, heeft wat kabels verlegd... en daardoor ons signaal, wat gewoon via de radio... dus van die transistorradiootjes en uiteraard niet te vergeten onze doucheradio, ja, ja, ja, ja. uh, geen signaal afgeeft, of in ieder geval een gestoord signaal. Uh, maar onze jongens van de techniek die zijn vandaag druk bezig... om in ieder geval een noodreparatie uit te voeren... Maar kan jij een beetje aan uh, uh, de luisteraars en kijkers uitleggen... wat er nou precies aan de hand is? Nou, we gaan uh, met de verbinding naar het uh, Palace Hotel. Daar bovenop staat een hele grote mast. Ja, die ken ik. En die is, uh, die is voor ons. Daar uh, gaat het signaal mee op 106.9. En ja, als die verbinding weg is... Ja. tussen de Tolweg en Palace... Ja, dan heb je geen geluid meer daar. Nee, en dat is een Ziggo-verhaal? Dat wordt door uh, Ziggo aangeleverd, klopt. En, maar waar zijn onze techneuten dan op deze druilerige zondag... hoog in de lucht mee bezig? We uh, proberen even een andere verbinding uh, mogelijk te maken. Oké, okay, waardoor... Dus... Dat, waardoor het wellicht weer mogelijk is om in, tijdens het douchen naar CFM te kunnen. Zo luisteren. is het. Ja, heb jij hem ook weer, Albertje? Ja, ja, ik ja, ja. ga nou niet douchen natuurlijk. Dat heeft geen zin. Nee, nee. Maar goed, dat is de oorzaak. Dat reuk ik. En voordat Sigo dat weer uh, gerepareerd heeft, dan zullen we wel een weekje of anderhalf verder zijn. Maar uh, onze techneuten zijn druk in de weer om een uh, noodvoorziening te treffen, waardoor uh, de transistorradio en de doucheradio's het weer gaan doen. Dus waarvoor hulde. Dus zo is het goed uh, bezig, uh, heren, op dit moment. En laten we hopen dat ze jou weer snel terug is op 106.9 FM. Zondagmiddag uh, zal voort een hele middag. En geniet van het uh, nu toch wel, uh, nou, redelijke weer. Wat het, uh, de rest gaat doen, de komende dagen hoor je zo... De heel van The Dummy Brothers en de Long Train Running. Inmiddels uh, half drie We gaan eens even kijken wat het weer uh, de komende dag gaat doen. En ondertussen gaat het zonnetje schijnen. Ooit, Jan. Ja. ja, heb je hem door? Con Conforme <laughs> Oké. Okay. Want na nachtelijke regen is het vandaag droog met over het algemeen vrij veel bewolking. Hier en daar kan ook de zon nog even te tevoorschijn komen... Maar de bewolking heeft de overhand. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 6 à 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en bij niet meer dan een zwakke noordenwind... daalt de temperatuur naar waarde van omstreeks de 3 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar soms kan ook nog even de zon schijnen. Het blijft droog en bijna genoeg geen wind... stijgt de temperatuur naar 5 tot 7 graden. En na morgen is er dinsdag kans op regen, maar daarna blijft het droog en wordt het duidelijk kouder. In de nacht gaat het vriezen... en overdag liggen de maxima rond het vriespunt. Aldus Rico Schreuder. En de veren is na te lezen op meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. En mocht het via de beide websites niet lukken... kun je uiteraard ook kijken op onze eigen cfm-app... Kijk even in het menu onder weerbericht. En ook daar staat het weer voor de komende dagen. De app is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Te vinden onder ZFM Sandforge. niks meer gorts. 2015, deze hit, de Cheerleader. Ja, zodra, gaan we eens even kijken naar de Eredivisie, de wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn en er uh, nog aangekomen en vanmiddag om half drie gestart zijn. Daar heeft de jeugd van tegenwoordig helemaal uh, geen zoeken meer van. De militaire dienstplicht. Ja, dat was een hele tijd geleden. Was gewoon verplicht om uh, in dienst te gaan, Albert John. Ja, 78-4 hier, hier. Ja, jij bent er ook in geweest. Ja. Jij was ook de peanuts. ja <laughs> Status quo hoor je yeah, in India Army Nou, Ja, plaatje ging daarover. Hè, dus. Het is 7 over half 3. Zofort op zondag met nu aandacht voor de eerdere divisie. Dus Gert van Kijk weer even de oren dicht. Want uh, dan kan je vanavond geen studio sport kijken anders. Hè. We gaan uh, beginnen met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Je we hebben het over Ado Den Haag tegen Vitesse 0 tegen 2. Tom Beugelsdijk kon vrijdagavond maar moeilijk leven... met de nederlaag van uh, ADO Den Haag tegen Vitesse. In de eigen uh, uh, Kyocera-stadion werd met 0-2 verloren... en met name op de tweede tegen goal... de verdedigers zich na afloop flink nog opwinden. Na de nederlaag restte de Rass niet anders dan vooruitkijken. Volgende week moeten we naar Go Ahead Eagles. Dat wordt een finale, een kraker al dus Beugelsdijk... die met ADO vier punten meer heeft dan de hekkensluiter uit Deventer. En dan gaan we naar de wedstrijd van zaterdag. Vier stuks. NEC tegen Go and Eagles, daar werd het 1 tegen 2. Go and Eagles is door de vierde zegen van dit seizoen weer gelijk in punten gekomen met de nummer 17 Rode JC. De ploeg van trainer Hans de Koning won in Nijmegen met 2 tegen 1 van NEC. Met een man meer was NEC gevaarlijk via een afstandsschot van Mohamed Raihi. En kon Wojciech Gola en door Messaoud. Verlengde voorzet, bij de tweede paal net niet glijden. In blessuretijd rende een grot met een kopbal op de doellijn... nog wel de eer voor de Nijmegenaren. Maar daarna was er geen tijd meer om de gelijkmaker uh, te maken. En dan uh, gisteravond een uh, spannende wedstrijd tussen AZ en PSV. 2-4 eindstand op het uh, bord. Tim Krul heeft bijzonder weinig plezier beleefd aan zijn debuut... in de eredivisie. De doelman van AZ kreeg in de thuiswedstrijd... met PSV slechts uh, vier treffers om zijn oren. 2 tegen 4. Door de zegen voert PSV de druk op koppenloper Feyenoord... en naast volgen Ajax weer op. De Amsterdammers hebben zojuist gespeeld tegen Roda JC... en de Rotterdammers spelen in, Eindho in Enschede tegen FC Twente. De zegen van PSV betekent dat de Eindhovenaren... voor de 24e keer op rij niet verloren in een uitwedstrijd... en dat lukte nog nooit eerder in de clubhistorie. Er is meteen meer over de wedstrijd van Ajax... maar eerst nog even Willem 2 tegen Herakles Almelo. daar werd het 1-3... Willem II dag zaterdagavond weer wat afstand te nemen... van de onderste regionen in de eredivisie... maar verliet na een merkwaardige voorstelling tegen Heracles Almelo... het toneel in Tulburg via de achterdeur met 1 tegen 3. Ook na de hervatting in de tweede helft... leek Willem 2 in eerste instantie op weg... naar een tweede opeenvolgende thuiszegen. Een prachtige knal van 35 meter van Heracles Mildenvelder Peter van Ooyen leidde de plotselinge ombekeer in. Zijn treffen viel in de 62e minuut. Amper zes minuten later had Heracles er nog twee aan zijn totaal toegevoegd... Invaller Christoffer Petersen mikte eerst van dichtbij raak. Vervolgens maakte Goosens zijn fout in de eerste helft goed. Met een inknikker en toen Willem II niet attent genoeg verdedigde bij een hoekschop. En dan komt hij aan uh, op het Jan FC Groningen tegen Excelsior 1-1 eindstand. Tal van lege plekken ontsierden het Noordliestadion bij de polvere wedstrijd FC Groningen Excelsior 1-1. Vooraf uh, had algemeen directeur Hans Nijland al geklaagd over de ongunstigde aanvangstijd van kwart over negen op de zaterdagavond. Overigens de vierde keer dat het zo laat diende af te trappen. Het scheelt ons duidelijk toeschouders. Ouders met kinderen blijven sowieso weg. De directie heeft zich voorgenomen voor de komende seizoen... wat scherper op de tijden en dagen in het programma te letten... En ook of de KNVB de afspraak met de clubs wil. Wel eerbiedigt dat elke BVO even vaak op deze ongunstige tijden in actie kunnen komen. Vanmiddag om half 1 is er een wedstrijd gespeeld. Jawel, de wedstrijd van Ajax. Rode JC tegen Ajax, daar werd het 0 tegen 2. Een mooie overwinning voor Ajax, voor de Amsterdammers. Klopt, maar op mijn, op mijn tablet staat dat Ajax drie keer gescoord zou hebben. En waarvan twee keer in de negentigste minuut. Maar daarover ligt nog wat meer. Maar in ieder geval, eindstand is 2 tegen 0. Dan gaan we kijken naar de wedstrijd die om half drie zijn begonnen uh, afgetrapt zijn. FC Twente, zoals gezegd, ontvangt thuis Feyenoord. Tussenstand 0 tegen 0. En dan uh, Sparta-Rotterdam tegen Pek Ook daar staat het op dit moment 0 tegen 0. En ook een prachtige wedstrijd om kwart voor vijf. FC Utrecht thuis tegen SC Heerenveen. your body but we don't have to rush the affair op deze zondagmiddag. Gewoon de kleding aanhouden. Door de Jeremy en Stuart, we don't have to take our close-off. Ja, wat is juist over de divisie. Eindstand van die wedstrijd van Ajax, of rode Ajax. 0 tegen 2, maar volgens de laatste gegevens zou het 0-3 zijn, Albert ja, uh, dus We hebben het maar eens eventjes uh, nagekeken. Maar het is uh, 2-0 gebleven in die uh, zin van met de nodige moeite... Heeft Ajax een vierde zegen op rij geboekt. In Kerkrada rekenen het met 2-0 af met Roda JC... dat al niet profiteerde van de miljoenen van de nieuwe eigenaar Korotayev. Een pegel van Kluivert, net naast, en een knal van Sijjev, uh, redding van Van Leer... meer viel er voor rust niet te beleven. Roda, dat van de negen nieuwelingen alleen El Makrini in de basis had staan... stelde er niets tegenover. Of het moest een schotje van Paulussen in de handen van Onana zijn geweest... Na rust was het, een, was het leuker. Paulussen schoot in het, het zijnet. Waarna Klaassen scoorde na knap werk van Dolberg met de borst. Uh, Jonas, die net als Naori al uh, de lat had geraakt, tekende voor de late 2-0 in de 90 negentigste minuut. Oké, okay, ze moesten het dus hebben van de tweede helft. Yes. Oké, okay. nou we hebben een heerlijke gauw houden nu voor je bij Zandvoort op zondag. We zeggen Zandvoort een hele goede middag. En houd de radio lekker aan, hè. we zijn er tot aan vijf uur met dit programma. En nu die association. Who's speaking out from under a stairway? Calling the name, the slighter than air. Who's bending down to give me a rainbow? Windy Hat Store. And the windy house storm. Uh, heerlijke gauw uh, deze van die Association door de, de single Windy bij Sief uh, Zandvoort. Ja, ze zijn dadelijk meer nieuwtjes. En oude radio daar vooraan, hè. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, deze single van uh, Echo Smit. Hier is the Cool Kids. Yeah, De single cool kids van, uh, inderdaad, uh, ECHO-Smit. Ja, CFM uh, is uh, bezig, het met een uh, luister- en uh, omgevingsonderzoek. Klopt, in 2011, even een stukje geschiedenis... heeft CFM al eens een luister- en omgevingsonderzoek gehouden... om enig zicht te krijgen op hoe vaak er naar programma's van CFM geluisterd werd. Dat, die uitkomsten daarvan vormden de basis voor de programmering vanaf uh, 2011... De radio wordt op dit moment door luisteraars beschouwd als uiterst betrouwbaar medium... en de meeste luisteraars zijn behoorlijk bijzonder gehecht aan hun radiostation. De mobiliteit van de luisteraars ontwikkelt zich in een snel tempo... en de periode dat mensen echt naar de tijd namen om naar de radio te luisteren is ook veranderd. De generatie van nu is altijd onderweg en willen op hun tijden naar de radio kunnen luisteren. En daarom wordt steeds vaker radio beluisterd via het internet en via de apps... De radio thuis en de, en de auto vormen nog wel de meest gebruikte hardware voor de radio. Maar de groei van nieuwe platforms gaat snel vooral onder de jongeren op dit moment. Vandaar dat wij op dit moment een, een luister- en omgevingsonderzoek hebben lopen. Nog tot en met 15 februari. Graag vragen wij uw medewerking om de moeite te willen nemen om deze in te vullen. Want dat kan dan weer, de uitkomsten daarvan kunnen dan weer voor de komende jaren de programmering wellicht beïnvloeden dan wel doen veranderen, want ook wij willen graag up-to-date blijven. En hoe kan dat, Rob? Ja, heel eenvoudig via de social media, bijvoorbeeld Facebook. Heel veel collega's hebben het bericht geplaatst van veel het luisteronderzoek in. En ook op de, de site van CFM staat alles over het luisteronderzoek. Lukt dat niet? Ja, dan kan je nog altijd even in de CFM-app kijken... En uh, ga dan uh, naar het menu en uh, zoek op uh, luisteronderzoek. En vul het vragenformulier in en uh, daar zijn we zeer dankbaar voor. Het is, het is wel even, er wel even voor gaan zitten. Het is tien minuten en er zullen ongetwijfeld vragen te, u zult ongetwijfeld vragen tegenkomen waarvan u de, de, de relevantie uh, ervan niet begrijpt. Maar wellicht dat na 15 februari, als de uitkomsten bekend zijn, de relevantie van die vragen ook u duidelijkheid zullen geven. En uh, onder de inzenders verloten wij een heerlijke taart, Albert-Jan. Uh, en die brengen we persoonlijke... persoonlijk Persoonlijk, ja. en we gaan er niet zelf van snoepen. Nee, nee Je gaat we persoonlijk afgeven. Zo is het. Dus uh, doe mee met ons uh, luisteronderzoek. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Alvast hartelijk dank namens uh, CFM. Kijk daarvoor uh, inderdaad op de social media. De Facebook-site van uh, CFM Zandvoort. Of kijk even op de CFM app onder het menu bij luisteronderzoek en vul het vragenformulier in. 10 minuutjes en dan ben je klaar en dan zijn wij weer heel erg blij.